2 uur. het NOS Journaal, door Megens. De q epidemie is voorbij. Het aantal gevallen is zo sterk gedaald dat het RIVM niet langer van een epidemie wil spreken. Dit jaar kwamen 68 meldingen binnen. Ook is er geen concentratie meer in bepaalde gebieden, waardoor we volgens het RIVM weer terug zijn bij de situatie van voor 2007, het jaar dat de epidemie begon. Bij het RIVM zijn negen sterfgevallen bekend, maar het werkelijke aantal lag vermoedelijk hoger, zegt Roel Coutinho van het RIVM. Het is zo dat als iemand eh, overlijdt zonder dat de diagnose exact gesteld wordt, en dat kan heel goed gebeuren in dit soort situaties, ja, dan komen wij het niet te weten. En ook al wordt de diagnose gesteld, dan hoeft het officieel niet gerapporteerd te worden. Dus dit is zeker een onderschatting. Maar hoeveel het een onderschatting is, dat is moeilijk te zeggen. Kuukhoorts is een infectieziekte die onder meer door geiten op mensen wordt overgebracht. Zo'n 40% van de mensen die besmet raken krijgt griepachtige verschijnselen die tot de dood kunnen leiden. Syrië heeft echte verandering nodig, dat heeft VN-bemiddelaar Brahimi gezegd na een vijfdaags bezoek aan Syrië. Hij sprak onder andere met president Assad en verschillende ministers en dissidenten. Brahimi pleit ervoor om een overgangsregering in te stellen die nieuwe verkiezingen moet voorbereiden. Of leden van het huidige bewind in zo'n overgangsregering moeten zitten, zei Brahimi niet. Ook liet hij in het midden welke maatregelen genomen moeten worden om een eind te maken aan het geweld in Syrië. Brahimi heeft zaterdag een gesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in Moskou, de belangrijkste bondgenoot van Syrië. Een 50-jarige hoofdagent van de regio politie Gelderland-Midden... is ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. De agent bleek al lange tijd harddrugs te gebruiken, zegt de politie. Vanwege de privacy van de agent wil een woordvoerder niet zeggen... hoe lang en wat voor drugs hij gebruikte. De hoofdagent werkte in het district Rivierenland. Op het terrein van de Floriade in Venlo is een hardnekkig onkruid ontdekt... dat problemen kan opleveren voor boeren en tuinders. Het gaat om de knolciperers die de oogst van een perceel onverkoopbaar kan maken... Productschap Akkerbouw vraagt de Floriade iedereen te waarschuwen die producten heeft geleverd of gekocht. Het is met name een probleem. Als het meegaat met plantgoed, dan neem je het mee naar een nieuw perceel. En dat onkruid dat kan zich razendsnel verspreiden. En het knolletje wat het produceert, het zaadje van die plant, die kan jarenlang overleven in de bodem. Als een boer de knolsiperis bijvoorbeeld tussen zijn aardappelen vindt, dan kan de hele partij niet worden verkocht aan het buitenland, zegt het productschap. In de Chinese miljoenenstad Shanghai is een aquarium vol met haaien gebarsten. Het aquarium stond in een druk bezocht winkelcentrum toen het 15 centimeter dikke glas brak. De vele tienduizenden liters water kwamen daardoor als een vloedgolf over de toeschouwers heen. De haaien spoelden mee naar buiten en lagen op de grond te spartelen. Vijftien mensen raakten gewond, drie haaien overleefden het niet. Het weer bewolkt vanuit het westen regen. Een matige tot vrij krachtige wind, aan zeekrachtig tot hard. Temperatuur rond 8 graden. Morgen begint koud met bewolking en af en toe zon. In de middag opnieuw regen en veel wind. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat bij een brugge 2 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 4 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Zuid en Delft-Noord 4 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. De van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Ja, de kerstdagen zitten erop. Nienke Dijkstra, jij bent kerkelijk werker binnen de PKN. En je signaleert dat er tijdens de kerstdagen veel relatiestress ontstaat. En dan moeten er weer goede voornemens gemaakt worden en zo. Heb je zelf al gezellige kerst gehad? Gelukkig wel. Ging helemaal goed, ja? Geen relatiestress? Het ging goed, ja. ja. Nou, Twellink, u zat bijna 30 jaar bij de Nederlandse Bank in de directie. U was 14 jaar het boegbeeld. Met u gaan we terugblikken op het afgelopen jaar. Heeft u voor zichzelf een hoogtepunt? De afgelopen kerst. Was ja, heel was leuk. zo mooi. Nou, ja, ja, was mooi. Kinderen waren er allemaal kleinkinderen. En dat is al een hoogtepunt. Dat is, zo zijn er vele hoogtepunten in de oh, jaar. Heel veel, ja. ja. Ook de gastcabaretier Joep van Deudenkom. Hij presenteert morgen de wetenschappelijke quiz met een knipoog. Uh, met de kennis van nu. Uh, op wetenschappelijk gebied was er een hoogtepunt afgelopen jaar? Jazeker. Ja, je hebt natuurlijk het, het higgs deeltje en het, het Majorana-deeltje. En die laatste is denk ik eigenlijk nog belangrijker. Die zat een beetje ondergesneeld. Oké. Okay. Maar uh, ja, als, die, als, als ze daarmee kunnen werken, dan kunnen ze kwantencomputers maken. En dan, dan, dan verandert alles. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. We gaan er straks ja. alles over horen. Ook de gast, eh, voormalig SP-lader, tegenwoordig SP-voorzitter Jan Marijnissen. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja. U bent niet zo van de hoogtepunten en dieptepunten, geloof ik. Nee, klopt, ja. Ik ben elke dag gekend van mijn hoogtepunten en dieptepunten. Is het en het hoogtepunt dat is zo van... ontzettend <laughs> veel in een jaar. <laughs> Wat was het hoogtepunt van deze dag tot nu toe dan? <laughs> um, mm, dat was... Um, nou, mijn eerste kop koffie. Het was gewoon een goede ja, kop. Een goede kop koffie. Goed ja. opstaan, weet je wel. een leuke dag gehad gisteren. Geen relatieproblemen gehad Mooi, oké, heel okay, goed. <laughs> dus, okay. ja. We blikken straks met jou terug op het afgelopen jaar. Althans, dat gaan we proberen. Dichter bij de dag is vandaag uh, Egbert Hovenkamp. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. En u kunt meepraten via Twitter, de, via de hashtag DIDD. Dat kan ook op onze website. En dan gaat u naar ditisdedag.nu. Meneer Wenning, we wouden maar met u beginnen. We kennen u vooral als de man van het instituut. Uh, om een beetje de mens achter de bankpresident te zien te krijgen... heeft onze jukebox een aantal vragen voor u. Wat wou u als kind worden? Uh, eigenlijk niks, maar heel even wel iets. Heel even paus. Uw grootste blunder. <laughs> heel even hoor. De volgende vraag is al gesteld. Wat was uw grootste blunder? Nou... Ik weet het niet, dan moet ik gaan kiezen. Uh, ik heb er geen bij de hand als grootste blunder. Met kerst naar de kerk? Uh, van de laatste 50 jaar denk ik, uh, 47, 48 gier. Bent u de laatste tien jaar linkser of rechtser geworden? Uh, ik denk dat ik uh, uh, vanuit het midden iets naar links verschoven ben. Met wie zou u een dagje willen ruilen? Nou, ik kan niet zo verruilen. Ruilen doet huilen. Eerste zin in uw biografie? Die komt er niet. Maar stel dat u mocht schrijven, wat zou de eerste zin zijn? Dit boek komt er niet. Het <laughs> wordt een heel dun boek. De, de, de, een paus even. Ja, maar dat was, een, dat was mijn leven. Dat was toen ik de pastoor naar beneden van de trap zag komen en ik omhoog keek... en daarin zo'n grote zwarte rok zag. Zo'n imposante figuur. En ik dacht, dat wil ik ook, maar dan iets meer. <laughs> maar nogmaals, het was mijn hele leven. Ja. En, en 47, 48 keer naar de kerk met kerst in de laatste 50 jaar. Ja. Zei u dat betekent twee tot drie keer niet. Was het toen iets heel bijzonders? Of, uh... Nou, voor een deel toeval. Voor een deel toeval. Ja, want u heeft katholieke wortels... Anders ja. was u ook geen paus geworden. Ja. Merkt u daar nog iets van bij uzelf? Dat u denkt: van, hé, hey, dat zijn mijn katholieke wortels? Nou, oh, in zoverre dat. Uh, uh, ja, ik heb dus een, toch een heel katholiek verleden ook. Gewoon een heel katholieke familie. Die ik heb op een, uh, een kostschool gezeten, Franciscanenkostschool. Ja, en, en dat zijn dingen, zonder dat je ze precies kunt benoemen, die toch bij je blijven. En ik kan ineens ineens jubelend in het Latijn weer gaan zingen. Waarom, weet ik niet. Maar hè, dat, dat blijft toch bij je. En ook op ongepaste momenten tijdens de ja, Altijd op ongepaste ja. momenten. Ja. <laughs> um, we, we zaten op de redactie over u te praten... en toen vroegen de collega's... zou de man wel eens iets onbezonnens doen? Nou, ik denk dat hier iemand voor u zit... die iets heel onbezonnens gedaan heeft. In mijn studententijd... toen was ik misschien wat wilder dan daarna... Maar ben ik dus in het, voor een flesje wijn in het Rapenburg gesprongen. Prachtige duik. En daar heb ik de rest van mijn leven spijt van gehad. Want daar heb ik mijn stijf, stijf binnen overgehouden. Want u belandde in dat water? Ja, er zat een stuk uh, ja, ijzer. Resten van een fiets die dwars door mijn knie gingen. Ja. En toen ben ik een paar jaar uit de circulatie geweest. Nou ja, anderhalf jaar in het ziekenhuis gelegen, las ik ergens. Uh, anderhalf jaar plat gelegen. In het gips tot, uh, tot mijn nek. Uh, en het grootste deel daarvan in het ziekenhuis. Wat heeft het met u gedaan, mentaal? Ik denk wel iets. Ik was vroeger veel ongeduldiger voordat me dit overkwam. En ik ben wat geduldiger geworden. Maar ik denk dat wat het me meer gedaan heeft. dat is. het heeft me geleerd dat je eigenlijk nooit moet opgeven. Als je opgeeft. Ja, dan na het opgeven is er niets beter dan voor het opgeven. En ik heb heel lang op sterven gelegen. De dokters hadden me opgegeven. Was u zich maar, daarvan bewust op dat moment? Ja, omdat uh, de, de, ik was zo ver weg dat artsen dachten... dat ze vrijuit over mijn toekomst konden praten... terwijl ik het nog gewoon kon volgen. Uh, en ik kon dus volgen dat ze vertelden... Uh, dat ze me naar een andere ruimte zouden overbrengen. Uh, dat het toch afgelopen was. Dus uh, ik denk dat dat overigens een les voor artsen ook is... om een beetje voorzichtig te zijn, want je weet nooit wat patiënten horen. En want u kon niet reageren op dat moment? Nee, u lag in een coma? Of? Nee, niet in een coma, maar ik was eh, na zoveel maanden toch wel zodanig verzwakt. Het uh, uh, ja, deed de vreselijke pijn, want ik had een infectie door het hele bot van mijn been heen. Wat nauwelijks te bestrijden was, uh, die pijn. Dus ik was niet zo geïnteresseerd in een dialoog met, uh, uh, met de artsen. Nee, nee. Ik kan me voorstellen dat alles wat er daarna nog komt in je leven dan ook relatief is. Uh, je kijkt er uh, iets relativerender naar. Dat heeft me overigens ook erg geholpen. Ik kan erg fanatiek met iets bezig zijn. Uh, en dan ga ik er zeg maar, voor een paar honderd procent voor je. Uh, als het dan afgelopen is, die activiteit... Uh, uh, en, en dat geldt ook voor de bank... maar ook vroeger op het ministerie van Financiën... en ik ga naar huis, dan ben ik thuis. Dan ben ik gewoon alles helemaal kwijt. En dat, ja, dat, dat is iets van het relativeren dat je leert, dat er ook andere dingen belangrijk zijn. Ja, hoe groot de crisis ook is, u neemt het niet mee naar bed? Nee. Nee, daar heb ik me soms wel schuldig over gevoeld. <laughs> ik zou nu wakker moeten je liggen, moet maar het lukt niet. in bed liggen te worstelen met de crisis. Nee, is me nooit gelukt. Nee. De laatste jaren van uw uh, uh, presidentschap van Nederlands Bank was er vrij veel kritiek. Is dat dan ook iets wat makkelijker langs je heen gaat als je dit soort dingen hebt meegemaakt? Nou, je, kijk, het is niet leuk... Uh, maar je weet, en het is een kritiek die persoonlijk wordt. Het uh, is dus de persoonlijking van de kritiek op een organisatie. Maar zolang je ervan overtuigd bent, en ik denk dat dat belangrijk is... dat je gewoon doet wat je menselijke wijze kunt doen... met alle uh, zeg maar defecten die daaraan zitten... en dat je organisatie doet wat de organisatie kan doen... en ze hebben dag en nacht gewerkt, kan ik u, u verzekeren. Ja, zolang je dat besef hebt dat je het uiterste geeft kan ik eigenlijk de kritiek ook uh, uh, wil niet zeggen dat ik hem niet hoor. Ja. Natuurlijk, je probeert ervan te leren. Maar ook een plaats geven en opzij zetten. Ja. Jan Marijnissen, was u uh, kritisch op de Nederlandse Bank... in uw actieve politieke loopbaan? Nou, ik ben een keer door de heer Welk uitgenodigd om een speech te komen houden... Uh, samen met de heer Van Leden. voor het personeel van de Nederlandse Bank. Ja. En Van Leden was toen van VNO-NCW? Ja, precies. En uh, de werkgevers? Daar, daar heb ik toch wel even een paar kritische noten gekraakt. Het was dus net na die IJsland-crisis met Icesave. En de Nederlandse Bank heeft steeds als positie ingenomen van... luister, uh, wij gaan niet die banken in IJsland controleren... met als gevolg dat er dus heel veel Nederlanders erin tuin zijn. En nou joh, ik had een iets andere taak opvatting daarover. Niet waar, meneer Melk? Hij ja. kijkt een beetje stuurs voor zich uit Nou nu. Nee, kijk, dit, dit, is, uh, dit is volstrekt verre weergave. Overigens dat wij, we, we nodigden iedereen bij de bank. Oh. Uh, Laat <laughs> dat even. Dat nou, volgens mij het... waren verleden en ik de enige sprekers Nee, geval. Nee, maar in de loop der tijd. Oh, in de loop der tijd. In uh, ja, de loop okay. der tijd. Maar hier uh, wordt aan een punt geraakt... wat ik zelf toch altijd een beetje uh, lastig vind. Uh, uh, er is erg veel kritiek op de Nederlandse bank geweest. Dus zelfs het woord nu gebruikt een andere taakvervulling... Uh, als u gelezen hebt wat u ongetwijfeld niet gedaan hebt... Uh, een uitspraak van de rechtbank in uh, Amsterdam van 19 september... wordt precies op die taakvervulling van de Nederlandse Bank ingegaan. Wordt precies maar dat aangegeven. Was, een zaak, was een zaak van ICEF gedupeerde. ICE. Ja. Ik vind dat iedereen die destijds zo sterke uitlatingen gedaan heeft... eigenlijk dit is goed zou moeten lezen. Het vonden ons verplicht lezen. Ja, ja, en tot zo. zich laten doordringen. Ja, Tuurlijk. Ja, maar dan, dan ziet u ook eh, wat de rechter eh, gewoon in alle koelheid constateert. Namelijk dat wetten eh, die, eh, die komen van de wetgever, eh, wat wetten betekenen. En, u zegt, de wij grenzen konden niet met... meer doen dan we hebben gedaan? Nou, dat hebben wij altijd gezegd. Dat is ons verweten dat we dat steeds gezegd hebben. We hebben onze stinkende best toen gedaan, kan ik u verzekeren. Eh, en het is een periode geweest, eigenlijk vier, vijf jaar, waarin we dag en nacht... Uh, zijn bezig geweest. Maar tussen droom en daad... Uh, liggen wetten en andere bezwaren. Uh, uh, mijn grote bezwaar altijd is geweest... tijdens de hele discussies over de crisis... dat uh, niet iedereen zich eigenaar... van deze crisis gemaakt heeft. Want alleen als je allemaal eigenaar bent... kun je een probleem oplossen. Je kunt makkelijk kritiek hebben... Uh, op uh, het uh, optreden van de Nederlandse Bank... bijvoorbeeld bij DSB. Maar als je als wetgever toestaat tophypotheken van 130, 140, 150 procent... sta je als wetgever een bedrijfsmodel toe ja. dat er niet zou moeten zijn. Ja, maar Marijnissen, even nog op die uh, uitspraak van de rechtbank. Jij zegt, ik, u zegt, ik heb hem gelezen. Uh -huh. Was u het ook met de rechter eens? Of zegt u van de rechter dat nou, ook... Nee, maar ik, ik geloof dat de heer Wellenck het veel te persoonlijk opvat. Het, de, mijn kritiek was niet zozeer de heer Welling of de Nederlandse bank... als wel het gehele systeem waarbij niets wetende en niets vermoedende burgers... Uh, oh, maar daar ben ik, er is, het, daar ben ik het volstrekt mee eens. zijn. En ik daar vind dat wij als bestuurderen ja. Ja. de plicht hebben... om mensen dan te beschermen. En dat mensen dan onder andere rekenen op de Nederlandse Bank... vind ik niet een rare reflex of zo. Dat begrijp ik heel erg goed. Dat die mensen... En dan is het aan de Nederlandse Bank, denk ik... om in een vroegtijdig stadium helderheid te verschaffen... over, dames en heren, weet wel, wat u hier doet... heeft heel veel risico's in zich. Ja, maar, maar laat ik dan het DSB-geval nemen. Vanaf 1999... Heb ik en heeft de Nederlandse Bank gewaarschuwd voor tophypotheken. Ik heb daar steeds een heel beeldend woord gebruikt. Namelijk wereldkampioen tophypotheken. Vandaag de dag zitten we met he, problemen in de onroerendgoedsector. We hebben achter ons de DSB-fiasco, wat gelinkt was eraan. Vanochtend in de Telegraaf zag ik het, weer een artikel over... securitisaties verpakken van, van hypotheken. He, dat weer en doorverkopen. En doorverkopen. en doorverkopen. Als we ons allemaal naar noemen, allemaal dan kom je heel, heel veel verder. Het heeft geen zin om te zeggen... Hè, uh, het is toegestaan om 300 kilometer op een weg te rijden... en dan gebeuren er ongelukken en dan de agenten schuld te geven. Dan moet je met z'n allen naar kijken. Had de 300 kilometer geld? Ja. Maar het is wel ja. zo dat de banken zich ook wel een beetje misdragen hebben, toch? Of mogen we dat niet zeggen? Vindt u dat niet? Uh, ik vind dat iedereen zich misdragen heeft, maar ook de banken. Ja. Ja, ja, u zegt dat om... het is te makkelijk ja. om de banken, om de eerste verantwoordelijkheid bij de banken te leggen. ook. Nou... Uh, ik vind het, het, het, het praten over eerste verantwoordelijkheid vind ik erg ingewikkeld. Kijk, je kunt het ook omdraaien. Ik ben voorzitter geweest van het basiscomité. Ik denk de, de belangrijkste dingen die wij gedaan hebben uh, zijn nieuwe regelgeving wereldwijd uh, op tafel leggen om een toekomstige crisis te voorkomen. Daar zie je dat de internationale perceptie was dat de belangrijkste oorzaak zou zijn tekortschietende regelgeving. Hmm. Ik weet het niet. Het is een combinatie van alles. Het is tekortschietende regelgeving, tekortschietende eh, toezichthouders... Eh, tekortschietende eh, risicomanagers van banken... maar ook burgers die per se een hypotheek willen hebben... die eigenlijk te hoog is ja. voor hun inkomen. Ja. U noemt die, die regels van, uh, van, van Basel. Die gaan in op 1 januari, begrijp ik. Hè? Wat gaan wij daarvan merken als burgers? Uh, op de korte termijn zie je dat niet direct. De bedoeling is een, uh, een veel veiliger financieel systeem. Dus elke 25 jaar in de wereld is er een, in een land gemiddeld een financiële crisis. Dus dat proberen we te verminderen, het aantal crisissen. Op de korte termijn heeft het een impact toch wel mogelijk... zeg het voorzichtig, op de kredietverlening, Want banken die moeten meer kapitaal... Dus je moet een grotere buffer hebben. Hè? Moet een grotere buffer hebben. En ja, dan kun je of minder krediet geven of meer kapitaal aantrekken. En het wordt van, alle, van alles wat. Dus ja. het heeft met name op de langere termijn, heeft dat effect, eh, maar mogelijk ook op de korte termijn. Ja. Want ook vandaag stond in de krant eh, de minister van Financiën. Er was een, in de Eerste Kamer was een motie aangenomen. Wordt nou iets soepeler met die hypotheek? Hè, van, doe het niet over 30 jaar, maar over 40 jaar, ja. zodat mensen toch makkelijker naar die hypotheek kunnen komen. Jeroen Duitsbloem heeft ervan gezegd: dat gaan we niet doen. Nee, hij heeft groot gelijk. Want degenen die deze motie indienen... zijn dus in mijn termen geen probleemeigenaar geweest. Die hebben op de grote afstand van het gebeuren gestaan. Die hebben zich, of de realiseren zich nog steeds niet... dat de crisis hiermee begonnen is. De crisis is begonnen met... Uh, overmatige kredietverlening, die zich met name gestort heeft op de onroerend goedsector, waar de prijzen zijn gaan drijven, de hypotheken nou. uh, te hoog zijn geworden. Maar ja, het probleem is nu ja. dat de bouw op zijn gat ligt, dat mensen geen ja, huizen meer ja, kunnen klopt, kopen. Klopt. En daar willen ze iets aan doen, wat wel weer te begrijpen is misschien. Ja, klopt. Maar dan denk ik toch dat, net als bij een arts uh, die een patiënt moet behandelen, dat je op een gegeven moment toch even door de pijn heen moet. Want anders wordt de patiënt nooit beter. Ja, maar zelfs ex-minister ex -minister Zalm, tegenwoordig ja. de baas bij Amro... die zijn vandaag in de krant. Misschien moeten we die 3%-norm even niet zo heel streng uh, nemen. Ja, als je de toekomst zou kennen... en zou weten dat de toekomst beter is dan vandaag... dan ga je wat soepeler uh, met dit soort dingen omgaan. Maar als je de norm nou niet strak invult... en blijkt dat morgen of overmorgen... Je nieuwe tegenvallers in zich bergen. Dan word je precies in een kwadrant terecht... Hmm. waarin een aantal landen in de wereld terecht zijn gekomen. Je zegt, je kunt het risico niet nemen. Eh, of je moet het risico dacht, niet ik, nemen. Wat ik hier in dit specifieke geval zeg... laten we nou eens eventjes wachten. Eh, dit zijn verse ramingen van het Centraal Planbureau... Uh, laten we zien uh, wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Laten we ook in Europa hier eens over praten. Want als uh, de Europese economie verder tegenvalt... zal het een Europees probleem zijn. En laten we dan op een later moment een, uh, een verstandig beslissing nemen. Maar mijn, mijn kanttekening blijft als... Ik heb 30, nee, 35 jaar in dit vak gezeten. Want ik ben begonnen op het departement Financiën. Als we steeds geluisterd hadden naar wat op dat moment... Uh, op zichzelf bezien redelijke argumenten waren. Niet nu. Nou, je kan Zalm er niet van beschuldigen dat hij op een nee. of uh, leeft. Nee, nee maar ik, ik, ik heb een ander verhaal. Sorry. Ik ga het niet hebben over Zalm. Ik, ga... ik, ik begon met Zalm. Hè. Zalm zei, ja. dit is de situatie... Je je, je ik niet maak dus even los van Zalm. Ja? En ik, ik ga 35, 40 jaar terugkijken. En elke keer in die 35, 40 jaar heb ik het verhaal gehoord... vandaag niet, maar laten we het morgen maar doen. Hmm. Als morgen beter was geweest... en genieuwe tegenvallers waren opgetreden... dan gaan. achteraf bezien was dat nog goed gegaan. Nee. Ik heb nauwelijks gevallen meegemaakt dat morgen beter was dan vandaag. Ja maar wat, denk je, wat denkt u als u hoort dat uh, Zalm zich misschien loslaten de 3%? Nou ja, ik, ik vind uh, het we eigenlijk wel R&D-fetistisch. Ik bedoel, uh, volgens mij is morgen altijd beter dan vandaag. Uh, de geschiedenis bewijst dat. De, de, de, onze welvaart is de laatste 25 jaar verdubbeld. Dus laten we niet zeggen dat we niet over de middelen beschikken... om het goede te doen in deze wereld. We hebben heel veel foute politieke beslissingen genomen. Dat zal ik nu verder niet over uitweiden. Die uh, ook als, van alles nog wat tot gevolg hebben gehad. Maar de tekorten die de Nederlandse begroting nu al jaar na jaar kent... ja, die hadden volgens mij nou op een andere niveau wel gedicht kunnen worden. En dat is niet gebeurd. Oké, okay, zolang ze gedicht worden, daar blijf ik even vanaf. Daar bent gebeurt. u voor, toch? Als ik zeg, ja, als ik zeg morgen is... Uh, in zekere zin altijd beter dan vandaag. Maar minder, maar minder goed dan we denken. Minder goed dan we denken. En, en dit beeld van morgen kennen we langzamerhand vrij goed. We zitten in een, met een structuurbreuk voor wat betreft de economische groei. Dat is op zichzelf bezien helemaal niet negatief. Komt eens in dezelfde tijd voor, hè? Nee, nee, dit, is, dit zijn ramingen die gaan over de komende 40 jaar. Dat er niet meer groei verwacht mag worden van 1 naar 1,5 procent... als gevolg van demografische ontwikkelingen... en verminderde arbeidsproductiviteitsstijging. Binnen die geringere groei moet je alle problemen leren oplossen. Dat kan. Maar dan moet je wel maar Dat doet, zijn, dat doet betekent een pijn. Joep ja. van Deudekom, ben jij iemand die zegt van... nu maar uitgeven en kijken wat er morgen gebeurt? Of zeg je van nou... Ik vind het ontzettend lastig, want uh, uh, uh, ik ben geen econoom. En, uh, uh, maar als je naar economen luistert... dan heeft er altijd uiteindelijk één gelijk. <lacht> maar je weet nooit voor de wel welke. Dus wat dat betreft, economie is, is, is, is niet een hele, een hele exacte studie. En uh, uh, ja, dat is degene die het hardste scheelt... die het meest overtuigend is... Die, die, daar wil je dan in, graag in meegaan. Maar, maar ja, iedereen zegt wat anders. Dus ik, ik, ik, ik vind het ontzettend moeilijk om daar een mening over te hebben. Ja. Ik, was, ik heb ook economie een tijdje gehad. Ik heb recht gezien had ik uh, economie. Zelf, ja. Dus uh, niet de minste. Maar ik, ik, ik kon er helemaal niks mee. Nee, Nienke wel. Nee. Ja, ik, ik heb het ook. Ik herken dat wel. Ik hoor een econoom en dan denk ik, oh, zit wat in. En dan hoor ik een andere econoom precies het omgekeerde weer En dan denk ik. Ja, dat kan ik ook volgen. Dus ik vind dat ook heel lastig om daar keuzes in te maken. Ik heb wel de neiging vanuit mezelf om te zeggen... maar dat is misschien meer huishoudboekjesachtig van... Uh, nou ja, houd het op orde en uh, wees maar zuinig. Ja, op op zich uitgeven. is dat ook niet zo erg. Ik bedoel, we leven in een enorme welvaartsstaat. Ik ben alleen bang dat sommige mensen die echt heel kwetsbaar zijn nu... Uh, uh, dat die de kloppen uh, krijgen. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja, Kunnen ze dat voorstellen, meneer Welling? Ik kan ja, me ontzettend goed voorstellen. Uh, maar u was dat, iets linkser geworden, ja. zei u net. Ja. ja, nee, maar dat klopt. Vertel. <laughs> ja, goed, dat, maar ik wil eerst dit, dit uh, uh, hierop ingaan. Kijk, wat er na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, is zonder precedent in de geschiedenis van de mensheid. We hebben een welvaartsstijging gehad in een periode van, zeg, 60 jaar. Waar je misschien duizend jaar voor moet teruggaan. om gecumuleerd eenzelfde welvaartsstijging uh, in procenten te vinden. En er is een cultuur ontstaan dat iedereen eh, op de dag van morgen is gaan lenen. Want morgen zal beter zijn dan vandaag. En waarom zouden we dan de vruchten van morgen... Eh, vandaag niet opmaken? Dan hebben we het vandaag ook beter. Ik zie nu op tekst staan ja. dat de vereniging huis heeft gezegd... dat Dijsselbloem te rigide is. Dat is daar een voorbeeld van mm -hmm. misschien. Ja, dat is daar een voorbeeld van. Uh, we hebben in, uh, uh, in de hypotheeksfeer... hebben we dat toch gezien, lenen op je inkomen van morgen. Allemaal dingen die kunnen binnen zekere grens. En ik denk wat nodig is, en daar zit dan een antwoord op de vraag iets, iets linkser geworden. Ik denk dat we door een cultuuromslag heen moeten. En dat we wat dichter bij de grond moeten komen te staan. En morgen zal niet meer zoveel beter worden als, uh, uh, als we gedurende 50, 60 jaar in gedacht de hebben. De groei neemt af. De groei neemt... Er, er blijft wel groei, maar het wordt een kleinere groei. Ik, ik deel de twijfel aan economen. <laughs> maar, er zijn een paar dingen, nee, maar er zijn een paar dingen heel simpel. Als er geen mensen zijn, als er demografische ontwikkelingen... Uh, uh, de, de, de, een bepaalde richting uitwijzen, ja, dan krijg je dus minder, ja. minder groei. Heeft u de indruk ja. dat we de, de bodem van de crisis al hebben bereikt? Ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het echt niet. Uh, uh, ik denk dat dat nauw gekoppeld is... aan de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen... in ons gebied van de wereld... Ik zei al, ik, mijn perceptie is dat we in een soort transitiefase zitten... van hoge groeivoeten waarin we ons veel konden veroorloven... en dachten dat het allemaal zo doorging... naar een, een wereld waarin we met een lagere groei zullen moeten leven. En dan is de vraag hoe onze maatschappijen dat kunnen verwerken. En sommige, in sommige maatschappijen is dat alles op scherp. Kijk naar bijvoorbeeld Griekenland, eh, kijk naar Spanje. Daar kan niks meer gebeuren of het valt echt om. Nou, je weet niet hoe groot het, zeg maar, het absorptievermogen van die maatschappijen is. Maar het is duidelijk dat als je met 25% werkloosheid zit... en met 55% jeugdwerkloosheid... dat je ergens aan die maatschappijen ja, dingen aan het aandoen bent... waarvan gewoon de vraag is. En, en dan komt er nog iets anders bij. De, waarvan, waarvan de vraag is, kan je nou, of, die of die maatschappijen dat ja. aankunnen. En dan komt er nog iets anders bij. Als je naar de onderbuik van Europa kijkt... zijn het allemaal jonge democratieën. Er zat in Griekenland... Tot het midden van de jaren zeventig zat een dictator. I Italië, zullen we maar Berlusconi niet direct de grootste democrat ter wereld noemen. Maar in ieder geval de laatste dictator was in ieder geval Mussolini. Maar zegt, maar zegt u het einde van de democratie al wel eens een Nee, zijn. dat zeg ik niet. Ik, u vroeg mij: uh, waar zitten we met de crisis? Ja, ja. En wat ik zei: dat, is, dat hangt af van hoe onze samenlevingen, en sommigen staan onder een veel grotere druk dan anderen kunnen omgaan met die omschakeling uh, naar zeg maar weer gezondere economische ja. verhoudingen. Even, en dat weet ik niet. Nee. Even naar de andere kant van de, aard, van de aarde, want u bent bestuurder bij een bank in China. Ja. Niet een kleine bank. Een bank waar uh, 300.000 mensen werken. Niet in rekeningen, maar werken, heb ik me laten vertellen. Ja. Hoe is dat om daar rond te kijken? Dat is fascinerend. En... Uh, uh, uh, dat is een hele andere wereld dan hier. Je ziet ook dat er andere oplossingen gekozen worden. Er zijn misschien dingen die we van die wereld kunnen leren. Er zijn dingen die we bepaald niet moeten, moeten leren. Het is een hele geschiedenis. Dus, dat kunnen ze van allebei een nemen? Wat ja. kunnen we van ze leren? Nou, we hadden het over banken. Hè? En uh, uh, onze kritiek op uh, de banken in ons deel van de wereld is dat ze te weinig open oog hebben voor zeg maar, uh, de samenleving, en te weinig, als het ware, een plek vinden. Uh, die die goed, echt, echt goed bijdraagt aan de ontwikkeling van onze samenleving en onze economie. Daar zie je misschien een andere uiterste: daar zie je het bankwezen voor een stuk worden ingeschakeld, juist uh, door overheden, om daaraan bij te dragen. Nou, uh, waar zij mee bezig zijn, dat is te zorgen dat het toch zoveel mogelijk volgens marktconforme beginselen kan. Uh, en dat is denk ik een ontwikkeling die de goede richting uitgaat... waar onze banken mee bezig moeten zijn. Dat is zich af te vragen of zij niet dienstbanken aan de, de samenleving, samenleving kunnen zijn. zijn. Van ja, ik ben zo ontzettend benieuwd uh, wat de reden is geweest... waarom ze u gevraagd hebben. Een Chinese bank die dan uit het, uit het, uit het westen een bankier haalt. Wat is uw opdracht daar? Opdracht, nou, ik ben uh, voorzitter geweest van het Baselscomité... En dat is dus de, zeg maar, de opperregelgever oppe uh, in de wereld. Uh, het comité is heel erg bezig geweest met het vinden van oplossingen... voor het voorkomen van een nieuwe crisis. En uh, men is internationaal uh, van oordeel dat uh, ja, dit, dit goed is gegaan. Dit heel snel is gegaan, want dit was Basel III, dat hebben we in twee jaar gedaan... Uh, uh, terwijl Basel II heeft uh, misschien acht, acht jaar geduurd. Eigenlijk zeggen zij, kom ons behoeden voor de fouten die jullie gemaakt uh, hebben. Wat zij in hmm. wezen zeggen, zijn twee dingen. Behoed ons voor de fouten die jullie gemaakt hebben. Uh, uh, help ons bij het, uh, het invoeren van dit soort regelgeving... dat ook onze banken uh, weerbaarder maakt. En voorts hebben zij de ambitie om buiten China... Uh, ook. Te gaan, eh, te gaan optreden. En dat betekent dus dat ze die buitenwereld ook willen leren kennen. Ja. En daar kan ik instrumenteel voor een stukje zijn. Nog één vraag, wat moeten we niet van ze overnemen? Wat we niet van ze moeten overnemen, dat is... Eh, maar dan raak ik minder aan het bankwezen. Want het bankwezen is ontzettend hard bezig, denk ik... om zich de goede richting in te ontwikkelen. Maar het is natuurlijk een, een samenleving die op een wijze bestuurd wordt... die niet de onze is. Het is Communistisch bedoelt u? Uh, het is een eenpartijensysteem. Overigens, als je daar doorheen kijkt, zie je dat wij in, uh, in ons land meerdere partijen een consensus zoeken. Uh, en dan met een grootste gemene deler er, eruit komen. Daar zie je het systeem binnen het eenpartijensysteem. Je ziet je ook naar een consensus zoeken. Nee. Ja. Uh, tot daar een soort grootste gemene deler uitkomt. komt. u veel corruptie ja. tegen? In Nederland en buiten Nederland, ja. Ik bedoelde eigenlijk in China. Dat vind ik ook al heel interessant. Ja. Een van die zeer tendentieuze vragen. Ja, natuurlijk gewoon een informatieve vraag. Nee, nee, maar het is altijd, het is wijzen naar de anderen. Oh, ja. Terwijl we het ene voorbeeld na het andere in onze eigen samenlevingen kunnen vinden. Ja, je komt er veel corruptie tegen. Als je over corruptie in China leest... dan zie je al dat tijdens de Ming-keizers uh, China heeft gevochten die keizers hebben gevochten tegen de bestrijding van de corruptie. Het zit diep. Hmm. Maar wat ik kan zeggen uit de waarneming die ik heb is... dat en dat is niet alleen wat er op het laatste partijcongres duidelijk is gemaakt... maar ook in de instellingen die ik daar zie... ze doen hun uiterste best om er iets aan te doen. En het zal een zeer lange weg zijn. Ja, na het, het, nieuws... zo. Ja. Naar het nieuwsoverzicht van half drie gaan we praten met cabaretier Jupp van Deudekom. Wat was het wetenschappelijke hoogtepunt van 2012? Was dat de ontdekking van het Hicksdeeltje of toch de sprong van 40 kilometer hoogte? En we blikken terug met voormalig SP-laar Jan Reynes op zijn politieke jaar. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft gezegd dat hij de omstreden adoptiewet zal tekenen. Die verbiedt adoptie van Russische kinderen door Amerikanen. De internationaal omstreden wet wordt gezien als een reactie op Amerikaanse maatregelen tegen Russen die worden verdacht van mensenrechten schendingen. De vereniging Eigen Huis hekelt de starre opstelling van minister Dijsselbloem... die weigert de regels voor nieuwe hypotheken te versoepelen. Dijsselbloem zei in de Volkskrant dat bij een versoepeling van de regels... Brussel waarschijnlijk Nederland op de vingers stikt. Vanaf 1 januari kunnen starters alleen in aanmerking komen... voor hypotheekrenteaftrek als ze meteen beginnen met het aflossen van hun schuld. Een Brits onderzoeksteam is er niet in geslaagd door te dringen tot een meer op de Zuidpool. Meer ligt al zo'n 500.000 jaar onder een dikke ijslaag. De onderzoekers hopen er sporen van leven te vinden. En Syrië heeft echte verandering nodig. Dat heeft VN-bemiddelaar Brahimi gezegd na een vijfdaags bezoek aan Syrië. Hij sprak onder andere met president Assad en met dissidenten. Brahimi pleit ervoor om een overgangsregering in te stellen... die nieuwe verkiezingen moet voorbereiden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er is vertraging op de A2 eend over richting Maastricht. Voor Maastricht 5 kilometer. Dat heeft te maken met recreatieverkeer. Een ongeluk op de A13 Rotterdam richting Den Haag... veroorzaakt vertraging voor knooppunt Ipenburg, 5 kilometer daar. Daar is een rijstrook dicht. En het veroorzaakt ook vertra vertraging aan de andere kant op de A13... richting Rotterdam voor Delft, 3 kilometer. En dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort, 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag... Voordat u luistert naar Dit is de Dag hier aan tafel zitten SP voorzitter Jan Marijnissen, cabaretier Joep van Deudekom... die door wetenschap wordt gefascineerd. Kerkelijk werken bij de PKN Nienke Dijkstra. Met haar gaan we praten over relatiestress. En de voormalig president van de Nederlandse bank, Nout Wellink. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Wat weten we nu wel wat we op 1 januari van dit jaar nog niet wisten? Met andere woorden, wat hebben we dit jaar geleerd en wat hebben we daar eigenlijk aan? Hartelijk welkom bij Urgert en Van Deudekom met de kennis van nu... waarin we terugblikken op het wetenschappelijke jaar 2012. <applaus> De intro-tune van de humoristische wetenschapsquiz. met de kennis van nu, die morgen wordt uitgezonden. Joep van Deuden komt, gaat over de laatste nieuwtjes op uh, wetenschapsgebied. Je zei net al dat Majorana-deeltje. Ja. is belangrijker dan het Hicks-deeltje. Nou, ja, het Hicks-deeltje is natuurlijk uh, dat is heel ingewikkeld. Dus, uh, ze hebben er 40 jaar over gedaan om erachter te komen uh, dat hij er was. Nou weten ze dat hij er is. Of ze hebben eigenlijk uitgesloten dat hij er niet niet kan zijn. En hij moet er zijn. Nou ja, hij moet er zijn. Maar, maar, maar, maar de, de komende 40 jaar gaan ze waarschijnlijk bezig houden wat het eigenlijk is. Oh, ik dacht en dat jij ons dat nu al even kon uitleggen. Nee, daar ga ik zeker niet aan beginnen. Want dat is, die nou hele ja, natuurkunde is, is gewoon niet te vatten. Het heeft te maken met de zwaartekracht, dat kan je zeggen. Maar voor de rest is het heel lastig. Nee. Maar uh, uh, het Majoranen deeltje, dat is weer een ander deeltje... Uh, uh, dat ja, daar zijn ze ook al jaren mee bezig. Leo van een Nederlandse professor, heeft, die, heeft eigenlijk aangetoond dat hij er is nu. En, en uh, als, ze daar, uh, als ze daarmee kunnen gaan werken, dan ben je ook al je 20, 30 jaar verder. Maar dan kun je kwantumcomputers maken. En wat is een kwantumcomputer? Je, je kunt het vergelijken. Dan heeft één, één computer aan de rekenkracht. Dat stond laatst de krant, mooie vergelijking. Heeft aan de rekenkracht alsof je de hele aardbol zou bedekken met 6 kilometer dik laptops. Dus <laughs> dat is dan één computer. Ik geloof niet okay. dat ze daar heel erg naar uitzien. Nou ja, dat weet ik niet. Dat geeft natuurlijk allerlei weer mogelijkheden. Ja, alle nieuwigheid, de, de computer in de eerste trein... daar waren mensen ook bang voor. Dus uh, de, ik denk dat dat wel een, een revolutie zal betekenen. De maar computer dat gaat kan gewoon veel sneller en beter ja, zijn... Dan, dan nu sneller, met ja. dat Majorana-deeltje. Ja, ja, maar ja, dat is nog allemaal toekomstmuziek, hoor. Ik heb begrepen, hij kan nu geloof ik vijf keer drie uh, kan hij uitrekenen. En verder gaat hij nog niet. Maar als dat echt gaat werken, dan, uh, dan is dat echt een revolutie. Ja. Dus dat is, ja, en dat is een Nederlands professor. Dus ik, ik, ik denk dat dat over een aantal jaren... Is dat een Nobelprijs? Als, als dat helemaal goed komt, ja, je noemt ja. niet de sprong van Felix Baumgartner... nou ja, weet je van dat 40 is voor, kilometer hoog? Ja, is natuurlijk, is natuurlijk een leuk, een leuk dingetje en ja, is ook wel een record, maar ja, wat het nou wetenschappelijk voor door wat heb je eraan? Dat zie ik nog niet. Uh, ja, nee, dat zie ik nog niet. Uh, vind ik vind zo belangrijk, moet ik eerlijk nee, zeggen. maar dat nee. sprak wat tot de verbeelding toch? Jammer, ze. Ja, zeker. Drek komen de beelden weer op tv. Hè. Ik, ik zie hem zo nog naar beneden, Donderen. <laughs> ik vind het ongelooflijk. Ja. Met duizend kilometer per uur, geloof ik. Ja, ja, ja, ik weet niet ja. wat die ging. Nee, het, was, maar het was wel ongelooflijk. Wetenschappelijk is... heeft het volgens mij. Nee, <laughs> is het is niet meer. In, in, in, in, in, in het het is meer ja. Ja. Heeft u het gefascineerd bekeken? Nee, ik vind het een idioot. U vindt het een idioot? Ja, ja. Een ja, mooie idioot. Ja. ja, maar dat ja. is wel iemand die je ook wel risico durft te nemen. Ja, dat, dat bevestigt ja, no. eigenlijk het idioot. Zijn, denk ik. Ja. Ja. Wat zou u gezegd hebben als die te pletten was gevallen? Dat een idioot was. Dat een idioot was. Ja, ja, ja. En nu Zo niet in ieder geval. blijft het een idioot. Ja, ja. Maar het levert niet zoveel op aan, aan, aan, aan, Het is niet een experiment nee. wat iets, iets heel erg gaat opleveren. Nee, we hebben er niks aan. Nee, dat geloof ik niet, nee. Nee. nee. Dat sprak wel tot de verbeelding in ieder geval. Ja. Het meest absurde nieuws, wetenschapsnieuws? Nou nieuws. ja, er, zijn, er is natuurlijk altijd heel veel absurde nieuws. Maar één nieuws, daar moest ik echt ontzettend om lachen. Dat was, ze hebben, uh, mensen hebben ze robots laten zien en dan vervolgens gevraagd... Wat die, ja, hoe goed denk je dat die, dat die robot is? Behalve met tillen en technische vaardigheden. En als ze die robot op een vrouw leek... Dus als, hij, als ze dan gewoon een pruik op hadden gedaan, en dan, zag vrouw, dan vonden de mensen er minder geschikt om dingen te tillen. En ook minder goed in technische, technische vaardigheden. Dus helemaal in overeenstemming met de Ja, ik. ja. Nou, ik vond het wel heel grappig. Je, je, je plakt je vooroordelen, Sorry. dus ook op, op een robot. En, en daar zit nog iets aan vast. En namelijk dat uh, robots die gaan steeds meer op mensen lijken. En dat gaat al vrij ver. En mensen zijn daar enorm. Uh, die vinden het heel prettig. Hoe meer ze op mensen lijken, hoe prettiger dat is, tot een bepaald punt. En dan wordt het ook gelijk doodeng. Hm? Dus, uh, uh, dus dat het is weer te dichtbij komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En waar ligt die grens? Ja. Weten we dat? Nee, dat ligt per, per persoon verschillend. Maar je, je, je kan een soort grafiek maken. En dan gaat hij omhoog qua hoe leuk je hem vindt. Hoe die media op mens lijkt. En op het laatst. Op, op een gegeven moment zakt hij en dan noemen we het ook de Uncanny Valley, dus een vallei in die grafiek dat mensen ineens doodsbang worden en niks meer met hem te maken hebben. Dan is hebben. het gebeurd Dan willen we hem ook niet meer zien. Nee, dat is het weg uh, de precies ja, dan wordt je ja, eng. Ja, het ja. ja. tweede jaar op rij dat je deze dit programma ja. presenteert. Wat fascineert jou zo wetenschap? wetenschapper? Nou, ben je ik, niet, nou ik, heb, nee, ik ben niet echt. Een, ja, ik, nee, ik heb nee, ik ben geen wetenschapper, absoluut niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd in al, al mijn hele leven eigenlijk. En uh, ik heb al met, met Rob uh, Urgert al een aantal andere programma's... over wetenschap mogen maken, over de varen onder de tram... en tussen het oren voor net vijf. En, en dat is eigenlijk het allerleukste wat we, om te doen. Want we, we zijn altijd zelf ook de redactie. Dus we gaan zelf op zoek. En, en ik moet zeggen, Rob het is wel echt een wetenschapper... die is gepromoveerd ook. En, uh, dus we, we, we kiezen ook altijd de serieuze dingen uit. We kijken wel naar de humoristische kant. Ja, dus wat weet ons je bent jij toch, van beroep? Nee, nou ja, ik, ben, ik ben gymleraar en ik heb rechten gestudeerd. Dus ik, ik, heb, ik heb nog wel iets meer gedaan... dan alleen uh, grappen maken op toneel. Maar, maar uh, dit is leuker dan grappen maken, zeg jij? Nou, dit, het, de voorbereiding is ontzettend leuk. Dus, dus het naartoe werken. Want omdat je zelf de redactie bent... je gaat zelf op zoek naar wat je, wat je fascineert. En ja, dat vind ik zelf uh, feestelijk om te doen. Yeah ja. Dus dit, dit, dit programma maken is echt voor ons een uitje. Ja, je je mm -hmm. bespreekt allerlei wetenschappelijk nieuws ja. morgen. Er is het ook tijd voor een kritische noot. Op een gegeven moment gaat het bijvoorbeeld over wetenschappelijke deskundigen in tv-programma's. Daar gaan we even naar luisteren. Ja, oh, ja. Paul Witterman moest ik zitten. Daar was een keer. zo'n zo, zo, zo economie dan voorspeld. Uh, hoe lang die crisis nog gaat duren. Of, of, en, die weten ze helemaal niet, joh. Het kan morgen weer anders zijn. Nee, maar econoom, en, dat laatst... ik, ben, ik ben econoom en ik schaam me ervoor. Ja. Ja. Ja. Ik, ja. Ik het is geen wetenschap. Het is geen wetenschap. Het, is, het is, paar het is... duizend mensen die het zeggen. En dan één iemand heeft het perfect goed. En dat is dan de nieuwe god voor de komende vier jaar. Totdat die het weer fout heeft. En dan gaan ze weer naar een ander in je gezicht en weet je, nou, die is af, die willen we gewoon nooit meer zien. Zoiets. Ja, dat, dat, daar zijn jullie vrij streng in. Ja, nou, dat waren mijn gasten, Hans Hilber en Arjen Lubach... en, en Jonika Smeets -overs die, die daarbij zat. En uh, ja, de economie komt er niet heel goed van af als wetenschap in ieder geval. Nee, is dat terecht, en, meneer Welling? Ik denk dat dat terecht is. Het is niet echt een hele serieuze wetenschap. Nou, het, is, het probeert een wetenschap uh, te zijn... maar wat uh, in de economie onvoldoende tot uitkunt komt en kan komen... Uh, dat is het menselijk gedrag... Je maar ja, kunt... dat is nou juist wat ze moeten voorspellen, toch? Maar het ja, grappige is dat de, de, de Nobelprijs ja. van de afgelopen jaar... die is ook gegaan naar een speltheorie. Dus dat is eigenlijk psychologie. De economische ja. Nobelprijs. Ja, de, economische, de, de, de mm -hmm. Nobelprijs Economie is gegaan naar een speltheoreticus. Ja. En uh, ik denk dat dat heel goed weergeeft. dat Het gaat om gedrag en gedrag is inderdaad... Het uh, gaat goed. om gedrag ja. en uh, wat je ook ziet zich ontwikkelen... dat is een veel multiplicinaire aanpak. Gedrag is een onderdeel daarvan. Maar je kunt zeggen dat het economisch systeem is een complex systeem is. Ja, maar... De hersens zijn complex, het weer is complex. Maar alles wordt erop gebaseerd. Ja. De verkiezingsprogramma's worden doorgerekend. Op grond ja. van stemmen wij. Vervolgens ja. krijgen we een regeerrekord. 40 jaar vooruit zelfs. 40 jaar ja, vooruit. Ja, ja. Maar ja, de de kook is dingen... in dit jaar 20 jaar vooruitgesteld. is ja, ja, <laughs> oh, ja, Ongelooflijk. Bepaalde dingen kun je redelijk goed voorspellen. En, uh, uh, ik denk dat er een ontspoering heeft plaatsgevonden... als het gaat om de precisie tot in detail... Van allerlei. Koopkrachtplaatjes. Uh, uh, bijvoorbeeld, dat we hebben gezien nu, daar is de aandacht, maar dat wisten we al lang, uh, erg op gevestigd recentelijk. Dat je kunt de koopkracht voor een individu berekenen, maar je hebt een spreiding rond die koopkracht. Zo afhankelijk van individuele omstandigheden dat zo'n individu nauwelijks iets betekent. Uh, uh. Moeten we er nou ook een beetje mee stoppen, Jammerijn? Dus met die eindeloze economische uh, modellen? Nou, de, ja, de oververwaardering. Kijk, de econometrie, waar het dan echt... Eh, pseudo-wetenschappelijk echt wordt doorgerekend. Het probleem is wat hier al gezegd wordt. Er zijn zoveel variabelen die van invloed zijn op de economie. Ik bedoel, we hebben het gedrag van de mens... maar we hebben ook grondstoffenprijzen, uh, nieuwe ontdekkingen... die hele nieuwe werelden kunnen openen of sluiten. Ik bedoel, het, er is zoveel correctie elke keer weer opnieuw... Op weer een voorspelling van het CPB. Of van het CPB zegt nu zelf: ja, we komen nu wel met andere cijfers, maar. Hou ons de, de, er niet aan. De, pas, pas het beleid er maar niet op aan, want we nee. weten echt niet of het over een pootje toch weer niet anders is. Ja. Uh, Joep, je gaat ja. hier een kleine test doen, heb ik begrepen? Hey, we gaan een quizje doen. Ja. Met een paar, ik heb een paar <lacht> vragen uit de quiz, uh, uh, die ga ik voorleggen. En naast de Nobelprijs heb je ook de Ignobelprijs. nobelprijs Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Dat is een soort wetenschap dat serieuze wetenschap is. Ignorance of zo. Ja, in ieder geval waarvan je eerst denkt van... nou, het slaat helemaal nergens op. Maar vaak hebben ze toch wel belang. En Nederlanders zijn er vrij goed in. Die winnen elk jaar wel een Ignobelprijs. nobelprijs En nu is er ook weer eentje gewonnen. En daar gaat de vraag over. Er is een onderzoek gedaan naar de Eiffeltoren. En... De vraag is, welk onderzoek is dat geweest? Is dat als je naar links leunt, een klein beetje, dan lijkt de Eiffeltoren kleiner? Of is dat uh, uh, mensen die van de Eiffeltoren afspringen... die hebben vaker een ei in hun naam dan mensen die ergens anders van afspringen? Of er wonen meer mensen rond de Eiffeltoren met een voorspellende gave... vanwege de Eiffeltoren die zo'n enorme antennewerking heeft? Ah... Als je Jij naar links het leunt. Als je naar links leunt. Ja. Naar links leunt. Ik heb werkelijk geen idee. Het is inderdaad ah. naar links leunen. mensen op een gelezen. Als je mensen op een wii zet ja. en, en ze staan 2% uit het lood naar links, ja? en terwijl ze het niet in de gaten hebben, ja? dan schatten ze de Eiffeltoren gemiddeld 12 meter lager in. En dat, dat is vind ik, een opmerkelijk ding. Als je naar rechts leunt, uh, dan is het niet het geval. En, uh, en er zit nog uh, heel veel vervolgonderzoek zit daarbij. Hoor, dat als je, ook, uh, als je op een lijn uh, het midden moet zetten... dan ben je geneigd naar links te doen. Als je moet schatten hoeveel meren er zijn in Finland... Uh, en je staat een beetje naar links... dan denk je dat er minder meren zijn... Ja. dan dat je naar rechts leunt. We okay. uh, dus, moeten ja. door naar het volgende, de volgende we vragen. Vragen. Okay. Zijn fragment. Als je naar links leunt, zijn dit de korte, kleine randen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Onze theorie was dat Rutte tijdens de zorgpremie... op een, op een scheeve stoel heeft gezet. Ja. Ja. Uh, ja. We gaan naar een dierengeluid luisteren. Een dierengeluid, ja, dit is een, waar dit kunnen Wij en welke dieren? Uh, uh, uh, oh ja, dit, dit kan een. Uh, even kijken, wat was het? Een buffel. Een buffel, een olifant en een gorilla. Een gorilla. Je ziet hier drie dieren. Een buffel, een oh, olifant oh, en uit. een gorilla. En van welk dier is het geluid? Ja, en ik moet even erbij vertellen. Deze, deze uh, uh, uh, olifant die spreekt hier Koreaans. Die kan hij horen. Je vergaat het antwoord. Ja, het is de olifant. Oh. Ja. Nee. Ik geef het antwoord. Stop. Ik ben altijd zat. Ik wou met wat informatie bij. Ik ben een ja. hele slechte quizmaster. Laatste vraag: Costa Concordia. Ja, er is een. Uh, uh, uh, uh, er zijn een aantal mythes zijn er weer doorbroken dit jaar. Bijvoorbeeld uh, dat je de, in de in de psychologie bij volle maanden er meer mensen psychologische problemen Dat Is helemaal niet waar. En, uh, en er is nog een andere, en die vond ik zelf heel grappig. Namelijk, wij zeggen altijd bij een schipbreuk dat de vrouwen en kinderen gaan eerst, die, die die krijgen voorrang. En dat hebben twee Zweedse economen hebben dat onderzocht bij uh, allerlei scheepsrampen in de afgelopen 150 jaar. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De vrouwen hebben helemaal geen grotere kans op het overleven, krijgen ook helemaal geen voorrang. Maar, de, maar soms wel. En dat, dat is dus de vraag. Uh, uh, vrouwen hebben een grotere kans om bij een scheepsramp te overleven als a het schip langzaam zinkt, dus dat mensen tijd hebben om de vrouwen voor te laten gaan. B. De zeereis langer duurt, en iedereen elkaar dus beter kent. Uh, op een Brits schip, want dan zijn, zijn ze hoffelijker. Of D. Het schip de Titanic heet. Dus of het langzaam zinkt, hebben ze een grotere kans. Mm -hmm. Of bij een langere zeereis, of op een Brits schip, of bij de Ik Titanic. stel voor dat we bij de vrouw beginnen. Ja. Ik dacht dat het bij de Titanic inderdaad uh, zo gegaan is. Ik de reden die mij ik zou als het langzaam uh, gaat. Ja, ga ik ook voor. Langzaam. En uh, uh, jij hebt het juiste antwoord. Want het is inderdaad. Uh, het enige schip waarbij dat gebeurde was de Titanic. Ja. En daar okay. is onze hele mythe op gebaseerd. Vrouwen en kinderen eerst. Dat komt daar namelijk vandaan. Maar het blijkt helemaal niet zo te zijn. Morgenavond, dus, uh, half negen, Nederland 2. Nog veel meer van dit soort antwoorden en vragen.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 Uh, Jammer Rijnse, 2012 politieke jaar, we hadden verkiezingen, uh, uw partij bleef gelijk, van 15 naar 15, teleurstelling, ja, dat was het. Hè. Nou, op die avond wel, ja, ik bedoel, wel, uh, in die maand ervoor uh, ontzettend hogere peilingen gestaan, en eigenlijk al heel lang, want Roemer werd vorig jaar politicus van het jaar, dus het was eigenlijk allemaal up, up, up, alleen die laatste drie weken was het uh, een beetje down. Heeft u het al kunnen analyseren, snapt u het al? Ja, um, nou is het natuurlijk het menselijk gedrag heel moeilijk te traceren. Maar het, ik weet zelf uit eigen in 2003... toen was Wouter Bos de coming man. Um, ook in drie weken, geloof toen ik. Toen was he? hij ook in drie weken sky high. Terwijl wij op twintig zetels stonden, of meer zelfs 21. En uiteindelijk toch weer terugzakten naar negen... in dezelfde tijdsbestek van drie weken. Dat was eigenlijk eenzelfde dus beweging. Toen het, het was hetzelfde beweging. En het blijkt gewoon... Uh, tenminste, dat stel ik dan maar uh, langs de empirie vast... dat als iemand komt en verrast... Uh, en he, het beter doet dan uh, verwacht... dat mensen de neiging hebben om daarmee te sympathiseren. Ja, Had Roemer het, bij de vorige verkiezingen ook exact, een beetje. Precies. Dat is nou precies wat daar ook was. Dat mm -hmm. stonden we op negen en hij haalde uiteindelijk 15 zetels. Ja. Ook in die korte tijdspannen. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Uh, ik denk dat het ook niet altijd een gelukkig optreden van Emile is geweest... bij de debatten... Maar um, ah, ja, was dat nou zo erg wat dat idee? Want er wordt nee, zo gesproken over dat moment bij RTL... Hè, dat, dat Rutte zegt dan... Uh, hij, hij verwijt Rutte dat hij meer eigen risico gaat invoeren... en dan zegt hij natuurlijk... ik heb helemaal geen eigen risico. Ja. Nou ja, dat was een leugentje van Rutte. Uh, maar de, de schuld ging naar Roemer daarvoor. Ja, we hebben het hier over perceptie. En dat is het punt, dat de, de, de duiders van de debatten, uh, ook in het panel na afloop van het RTL-debat, er werd dat moment uitvergroot als een moment waarop Roemer gefaald zou hebben. En dat is bij jullie nog herhaald, dat is bij, bij Knevelen van de Brink, bij, bij andere programma's is dat herhaald en uitvergroot en uitvergroot. En dat wordt dan een ding in zichzelf. Ja. Dus dat heeft waarschijnlijk meegespeeld. Maar um... wat bedoelt u dan als u zegt dat uh, Emiel, meneer Roemer, niet altijd gelukkig was in zijn optreden? Nou, kijk, op het moment dat je de aanleiding toe geeft dat men dat zo over je kan zeggen. Eh, ik bedoel, even uitgaan van een kwaadaardige media... die dat dan wel maar uitverroten... ja, dan heb je daar zelf ook aanleiding toe gegeven. Oké, okay, dus maar dat, ik, dat ik vind zou je niet, hem kunnen verwijten? Ik, ik vind niet dat er, nee, nee, ik vind niet dat hem iets te verwijten valt. Ik vind dat hij door de bank genomen die debat gewoon goed gedaan heeft. Absoluut. Hmm. Um, wat nog verder een rol gespeeld zal hebben, dat is denk ik toch de, uiteindelijk de strategische stem weer. Uh, was het eerst Rutte Roemer, op een gegeven moment werd het uh, Rutte um, Samson. Ja. En dat is natuurlijk ook ten koste van, uh, van de SP oh ja. gegaan. Maar dat zijn dan eigenlijk drie factoren die vooral buiten de SP liggen. Namelijk een ja. nieuwe man bij de Partij van de Arbeid, de media en de strategische stemmen. Ja. Dan zou u er zelf helemaal niets van kunnen leren. Nou, het gaat erom dat je zoveel mogelijk bij de waarheid komt... en daar lessen uittrekt. En ik denk dat we misschien te weinig verrassend zijn geweest in de campagne. Dat weinig dat... nieuwe ideeën of nieuwe plannen? Ja, weinig nieuwe plannen. Er is dus toch vooral gedacht, denk ik, van nou, we hebben een... Uh... Een succesvolle campagne in 2010 gehad. Die gaan we door de bank genomen in 2012 herhalen. Met dezelfde lijsttrekker. Ja, nu stond inzetten. er goed voor in de peiling. We dus stonden goed defensief. Voor. Dat is natuurlijk toch ook. Een oud chinees gezegde zegt. De nederlaag is de moeder van de overwinning. Maar andersom geldt ook. De overwinning is de moeder van de nederlaag. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat de psyche dan zo werkt. dat hij denkt. stabiliseren. conservatieve houding. Ja. En niet een offensieve waarmee we juist groot zijn geworden. Want u als zegt, we hadden. Als we terugkijken, een conservatieve houding in die campagne. Ja, behoudend in de zin van vooral niet de sympathie verliezen. Dus ja. geen fouten maken. Ja. Niet, uh... Maar is, is, hm. is, is de, de, de beeldvorming niet, niet uh, heeft dat hem niet genekt? De beeldvorming van uh, Over My Dead Body, waar hij uh, hm. de beeldvorming ook, uh, ik weet nog, bij de Wilderij wilde Door Brussel, op een gegeven moment, bij de Wilderij Door werd hij op een gegeven moment gepersifleerd ook. Hij zat zelf bij de Wilderij Door, werd hij echt door de mangel gehaald door Peter R. Fries. Waar hij niet, ook niet heel sterk uitkwam. Het, het, het was een soort optelsom dat hij. aan de ene kant zei: Ik word een nieuwe premier. wat vrij hoog inzetten is. en aan de andere kant maakt hij dat niet waar. door daar in, in, die, in een bepaalde situatie. Daar echt boven te staan. En ik denk dat, dat, dat, dat daar mensen op afgehaakt zijn. Ja. Dat denk van: Nou, dat, niet, dat komt gewoon niet sterk genoeg over. Dat dat, dat, dat jou niet gebeurt. Ja. Het, nou, daar ah, nee, is ook heel veel overkomen. Maar het is, nou, nee, het is voor ons als SP natuurlijk ook de allereerste keer geweest... dat inderdaad we in de positie kwamen, dat ben ik nooit geweest... dat wij als lijstaanvoerder een potentiële premier hadden. En dus wordt er anders naar en gekeken. En dan wordt toch de vraag aan ja. jou gesteld, aan Roemer in dit geval... Ja. stel je wordt de grootste, bent u dan de ja, beoogde nee. premier? Als niet hij niet. dan zegt, nou, dat dacht ik toch even nog niet. Ja. Dat is geen antwoord. Dus ja, nee. hij is gemanoeuvreerd in een positie dat hij de, nou, het strijdperk in moest treden als een kandidaat premier. En dat is nogal wat voor een relatief jonge partij als wij zijn... en ook een relatieve nieuwkomer ja. als Emiel. Is het ook niet heel frustrerend dat je heel lang heel hoog in de peilingen staat... gaan de mensen op vakantie, komen ze terug... zien ze een nieuwe Partij van de Arbeidleider op tv... en denken ze, hey, die is ook wel leuk, laten we die maar doen. Heb je dan jaren voor geknokt? Ja, ja. En dan drie weken is het weg. Ja. Daar word je toch gek van? Nee, wij worden daar niet gek Echt niet? van. Nee, nee, ik zou er nee, gek nee. van worden. Ik. Nee, nou, als je het de eerste keer in je leven overkomt, zoals mij is overkomen in 2003, dan ik ik heb dat gevoel dat het als zand tussen je vingers op het strand, weet je wel, dat het wegloopt, dat je gewoon je knijpt er gebeurt geen zak. Het zand loopt gewoon uit je hand. En dat heb ik meegemaakt. Ik kan me heel goed herinneren in 2003 dat we een debat hadden bij SBS6, weer eens een debat, weet je. Oh. En dat Maurice de Hond me kwam vertellen, Jan, er zijn er weer twee af. En ik was heel erg bang dat we door die bonen van negen zouden zakken toen. Dus ik heb dat zelf als lijsttrekker ook allemaal meegemaakt. En dat, dat is niet leuk. Dat is echt heel erg vervelend. Maar ik moet uh, Emiel Prijzen voor zijn uh, voor zijn, uh, hoe zeg veerkracht. Je dat? veerkracht dat volharding. Het hè? volharding. Ja, volharding. Dat, dat hij ja, het, het ook een beetje als een pluisje op zijn mouw afveegt en zegt. Kom op, jongens. Was dat zo, ja? We hebben natuurlijk vorige week net die documentaire gezien ja. van Koen van Braak. Dan zagen we hem wel een paar keer echt aangeslagen hoor. Nou, dat was na een aantal debatten dat was het debat wij, met maar de Wereldraad door. En op de aanvang van de verkiezingen uitzag. En natuurlijk was dat ook zo. En hij heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken: dat het een enorme teleurstelling was. Maar tegelijkertijd begrijpt hij ook wel dat zijn opdracht groter is dan alleen deze verkiezingen. Er komen nu een, een periode van vijf, tien jaar aan. Nou, we hebben het net gehoord van de heer Wellink, waarin de economische groei, vermoedt hij, uh, structureel lager zal zijn dan uh, de afgelopen decennia. Uh, hoe er bezuinigd gaat worden en wie de prijs voor de crisis werkelijk gaat betalen, dat is waar het de komende tijd over gaat. En daar zal Roemer en zijn fractie in de Tweede Kamer toch een belangrijke rol in moeten spelen. Dus... Mag, mag ik nog één vraag stellen de, de, de, de, de over uh, Roemer? Je zag ook in die documentaire zag je een fragment over uh, hoe, de, hoe hij zich voorbereidde op het debat. En je zag dan ook hoe de, hoe de PVDA dat deden. En wat mij opviel, is dat de PVDA toch wel een stuk professioneler deed dan hoe dat bij. dat kan ja, ook met, door met jouw ja. spelen en zo. Hè? Ja, ja. Ik, ik weet niet of dat professioneler is. Er werd terecht in de studio gezegd. Uh, een goede politieke adviseur moet op de achterbank van een auto kunnen. Bij de PvdA hadden ze er 15 zitten. Nou, ik ze hebben wel gewonnen, meneer Marijnis, hè. Althans, flink uh, van Nee, die verkiezingen waar die van hebben ze verloren. Oh, sorry. Dat de, de, de campagne van ja, de, de bos was dat. Ken uw Exus. cijfers? Uh, nee, die hebben ze verloren. En ik zeg niet dat dat daar aan ligt. Nee, nee. Maar het is, het is echt, denk ik, in de fase waarin hè, die opnames zijn gemaakt... dat je juist met een heel klein team, misschien wel met één persoon... die jou goed kent en die de materie goed kent, Maar hoe Maar oefende u vorige debatten nog? Nee. Dat is niet gebruikelijk binnen de SP dan, kennelijk. Nee, maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Als Emile uh, dat morgen wil, dan gaan we dat arrangeren. Ik, ik wil graag uh, Rutte spelen of zo. Uh. Ja, lijkt weer me leuk. Lijkt me Meneer wel Welling, ja. wat, wat zegt het u dat in drie weken tijd zoveel ja. mensen van mening veranderen? Dat is wat mij het meest intrigeert. Uh, dat is dat, en dat is niet alleen uh, uw partij overkomt, maar ook andere partijen. Kennelijk hebben de politieke partijen uh, elementen... Onvoldoende elementen in een programma zitten. die tot een zekere, zeg maar. meer permanente trouw aan die politieke partij leiden. En vermoedelijk zijn En Dan geven ze de, de partijen de schuld en niet de burger. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik bedoel, de burger is de burger. en de burger kijkt naar partijen. En. Eh, eh, zijn de politieke partijen ook te vluchtig in de dingen. Die zij brengen. En vermoedelijk te weinig principieel dat een, een, een burger zich daar voor langere tijd aan kan vastleggen. Dat ja, kan je van de SP niet zeggen. Die zijn al heel lang hetzelfde, houden ze hetzelfde verhaal. Ja, maar dan is dus de vraag of de, de opslag die ze kregen, of dat een structurele opslag is. Of uh -huh. dat in de peilingen bedoel je? het? Nou ja, ja die, in, in, dat, volgens mij hebt u gelijk. Ja. Maar dat is geldt voor een deel van het electoraat. Want die 15 die we nu hebben gehaald, dat is wel echt is huidige, de vaste aanhouding. Ja. Die zou uh, in geen enkel geval zijn ja. weggelopen. Dus een dus onze taak. Ik bedoel, we zijn ook met twee nee, begonnen en 94. De even niet vanuit de SP. Ik zeg, er zijn zoveel kiezers. Voordat je het ja. weet, is 40 heeft zich weer herverdeeld. Nee, oh, en u wel. zegt, dat is niet te verwijten aan de burger... maar dat ligt echt aan die partijen. Die moeten, dat, die dat moeten de, daar dat wat aan doen. onvoldoende structurele... is het de de die, de de herkenbaarheid. Ja, die herkenbaarheid is door zoveel partijen. Ja. En dan ga je op die stemwijzer. Ik hoor van heel veel mensen. komen kom allemaal op Partij voor de Dieren uit. Dus blijkbaar hebben we er zo weinig kijk op. Ik vind het ook ontzettend moeilijk om het te verhouden, hoor. Uh, uh, okay. Je moet echt verdiepen, ja. Het is bijna uh, drie uur, gaan we luisteren naar het nieuws. We gaan zometeen praten met Janneke van Staalduinen en René Veenstra. Die zijn beide actief met het bestrijden van pesten. Uh, de ene zegt, daar moet je weerbaarheidstrainingen tegen organiseren. De ander zegt, dat heeft allemaal geen zin. Hoe dat afloopt, dat debat hoort u naar drieën. Een deel van onze gasten gaat ons verlaten. De oud-president van Nelsbank, Nout Wenning, dank voor uw komst. Een groet in China, zou ik bijna zeggen. Cabaretier Joop van Zo alle Leukom. Chinezen de te doen. Ja. <laughs> Ook dank uh, <laughs> voor <denk>. jou. <laughs> ja. uh, we zijn er dus zo weer na het nieuws van drie uur. Graag tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. De marathoninterviews op Radio 1. Drie uur lang.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 Dit is Radio 1.